Mark Vischer met NOS journaal. In de eerste divisie is oplopen Ajax uitgelopen op de concurrentie. De Amsterdammers wonnen in de Heerenveen met 5-0. De thuisploeg stond bijna de hele wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor de Heerenveen keeper. Eerder op de avond speelde AZ en Twente in Alkmaar met 2-2 gelijk. PSV verloor met 2-1 bij RKC. In de kerkrader kwam Feyenoord niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Roda. Rotterdam en Maastricht hebben afspraken gemaakt om drugsrunners harder aan te pakken. Via een zogeheten drugsrunnersvolgsysteem. volgsysteem willen ze de daders op de huid laten zitten... en voor de kleinste vergrijpen laten oppakken. Al hun daden komen in een dossier dat voor allerlei instanties te raadplegen is. In Maastricht veroorzaakten drugsrunners veel overlast. Ze komen vooral uit Rotterdam, maar ook uit Gouda en Utrecht. De tbs die was ontsnapt uit een kliniek in Portugal, is opgepakt in Rotterdam. Waar precies en hoe is niet bekendgemaakt? De zedendeliquent van 29 ontsnapte anderhalve week geleden toen hij met zijn begeleiders in de buurt van de kliniek was. In augustus vorig jaar ontsnapten ook al twee tbs'ers uit de kliniek in Portugal.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 Assim você me mata, ai je te pego. Ai, ai, me te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mist, Assim je me mist, ai, me pego. ai, ai, Se a falar, minha nossa, nossa, assim você me mata. Ah, als me mata, ai als je me Ai ai, als te me maakt, ah, Assim je me maakt, te me Ai ai, se eu te Je ik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 See you again It's you